De Kok met het NOS-jaar. In Parijs is een man door de politie doodgeschoten nadat hij een agent met een mes had bedreigd. Het gebeurde bij de Arc de Triomphe. De man raakte zwaar gewond, overleed later in het ziekenhuis. Het gebeurde iets na zes uur vanavond toen de vlam bij het graf van de onbekende soldaat werd aangestoken. De man probeerde daar een agent aan te vallen die de ceremonie beveiligde. Daarop trok een andere agent zijn wapen en schoot meermaals. Wat het motief van de man was, is niet bekend. Ruim 600 Nederlanders dienden vorig jaar in het Israëlische leger. Dat blijkt uit openbaar gemaakte documenten van het leger. De meesten hadden naast de Nederlandse ook de Israëlische nationaliteit. Het is niet duidelijk of de militairen ook allemaal in Gaza actief zijn geweest. Ze kunnen ook in Israël zelf of de bezette westelijke Jordaanoever zijn ingezet. De meeste buitenlanders in het leger van Israël hebben de Amerikaanse nationaliteit... gevolgd door Fransen, Russen en Duitsers. In Frankrijk zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. In de Franse Alpen is deze week veel sneeuw gevallen... en dat brengt grote risico's met zich mee. In het skigebied La Plagne gold gisteren een lawinewaarschuwing van vijf. En dat is uitzonderlijk, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse skivereniging. De lawineschaal loopt van één tot vijf. Dat is een exponentiële schaal. Dat betekent dat het gevaar telkens dubbel zo groot wordt. En vijf betekent eigenlijk dat het ja, openbare leven bedreigd wordt. Dat betekent dat uh, skigebieden volledig dicht gaan, maar ook wegen worden afgesloten. Treinen zullen niet rijden en soms moet je in bepaalde dorpen ook binnen blijven omdat het te gevaarlijk is. Ja, de drie skiers die om het leven kwamen waren buiten de piste aan het skiën. De nationaliteiten van de slachtoffers zijn niet bekendgemaakt is tennisser Tellen Griekspoor niet gelukt om in Rotterdam... de halve finale van het ABN AMRO Open te bereiken. De Nederlander vloor in twee sets van de Canadees Felix Auger-Aliassime. Griekspoor was nog de enige Nederlander die meedeed. Eerder vandaag werd ook Botik van de Zandschulp uitgeschakeld in Rotterdam. Hij verloor van de Australier Alex de Minoor. Het weer vanavond en vannacht is bewolkt, blijft droog, koelt af naar 0 tot min 2. Morgen eerst bewolkt, later zon erbij. Dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it. Don't know what I just happened to me. Don't know what I just happened to me. Don't know what I just happened to me. I never want to be. Hey. Hey. wanna lose control wanna lose control Just wanna lose control